Een hoorspel serie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. De werking Patricia Meis. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hero Muller. Vandaag deel 2. In een hotel in Oslo is Giles Dennison wakker geworden met een nieuw gezicht en een nieuwe identiteit. Er is een week uit zijn leven verdwenen, een week waar hij niets meer van weet. Zijn nieuwe identiteit is die van professor Merrick. En als Merrick heeft hij te maken gekregen met de Britse geheime dienst, evenals met enkele onbekende kengsters, En met een zekere mevrouw Hansen, die, naar bleek, een klein pistool in haar handtasje had. Dat is eigenlijk Ja, ogenblik. Hoe laat is het? Ik hey, kom al. Sorry, Mito. MacReady? Tijd om naar de dokter te gaan. Op dit uur van de nacht. Kan ik binnenkomen? Ja, moet het nou echt... Ik uh, ga morgen wel naar die dokter. Nee, nu. Aankleden. Wat een officieel toontje zo opeens. Uh, wilt u zich alstublieft aankleden? Is dat beter? Oh, veel beter, ja. Uh, uh, snapt u weg in zo'n pyjama? Nee. Merk! Ik nooit. Tja, een mens moet zich aanpassen, hè? Ja. Nou, dat is het aan uh, de statement van het jaar. Oh ja, ik... Uh, er is iets dat ik u moet vertellen, denk ik. Die Ale Hansen heeft... De... Wie? Die roodharige dame met wie ik heb gegeten, zei Diana Hansen. Ze heeft een uh, pistool in de tas. Heeft ze? heus? Ja. Hoe weet u dat? Ja, omdat ik erin gekeken heb, natuurlijk. Dat is praktisch. Ja. Ik zal dan Kerry vertellen. Het zal hem zeker interesseren. Ja. Kom, uh, schiet eens op. Ja. Zo. Ah, kom binnen, meneer Dennison. Ik wil je die zomaar naar een dokter brengen. Het ziet er hier niet bepaald uit als een spreekkamer. Mijn naam is Aardeel, ik ben arts. Dan nou, kun je hier sprak weer aan met meneer. Wilt u uw bovenlijf even ontbloten? Kan ik de schade opnemen? Daar ben ik. Gaat u daar maar even op die bank liggen. Oh ja. ja. Ontspant u maar, anders zou ik u nog pijn doen, hè? Zo, dus even dat verband wegknippen. En de wond bekijken. Eens kijken of er nog iets aan gedaan moet worden. Hm. Oh, dat is een lelijke snee. Dat ziet er wel schoon uit. Nee. Ik zal u plaatselijk moeten verdoven. Wat, verdoven? U voelt alleen maar drie kleine speldenprikjes, dat is alles. Nou, even stil blijven liggen. Ja, nee, maar niet kwalijk, maar ik dacht... Stil liggen, zei ik, meneer Dennison. Zo. Nou, dan wachten we even tot het spul gaat werken. Nou, ja, kom maar overhand. Ja. Zo. Ik zou graag even in uw ogen willen kijken. Ja, kijkt u eens recht voor u. Ja. ja. ja. Ah. Heeft u de laatste uren alcohol op, hè? Nee. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat lijkt wel in, hoor. Meneer Airedale, ik ben in mijn zij gestoken. Ik heb geen klap op mijn hoofd gekregen. Ik heb dus geen hersenschudding. Aha. Meneer beschikt over enige medische kennis. Uh, wat bent u aan het doen? Je kunt van medische zaken beter niets weten dan een klein beetje, meneer Dennison. Ja, wilt u uw hoofd even een rechts draaien? Ik speel ja? daar niet langer mee mee. U zou me een groot genoegen doen wanneer u mij naar gang liet gaan. Ik ben hier pas slot van rekening om u te helpen. Ja, wat bent u voor een dokter? Hebt u ooit eh, problemen met uw hoofdhuis gehad, meneer Dennis? Roos misschien? Nee, nee. Uh -huh, uh -huh. Voelt u nou nog iets in uw zee? Nee, dat klinkt een beetje. Goed zo, dan nou ga ik nu de wond hechten. U voelt er niets van. Maar mocht u toch iets voelen, nou dan belt u mij, hoor. Dan ja, weet iemand wel op zijn gemak te stellen. Ja, gaat u maar weer rustig liggen, hè? Nee. Hoofd aan de andere kant op. Goed zo. Als ik klaar ben, komt er nog even een andere dokter kijken. Wij uh, opstellen op oh, de fabriek. En uh, Ardell? Wat denk je ervan? Het is Merrick niet. Tenzij Merrick onlangs bij een plastic chirurg geweest is. Hmm. Daar ben je zeker van? Ja, licht. De, die manier ken ik geloof ik niet. Oh, neem me niet kwalijk, dat is Ian Armstrong. Iemand van mijn staf. Hoe maakt u het? Nou, dat weten we dan weer... Dokter Harding, uw beurt. Gaat u mijn naam toe. Ik hoop niet veel tijd nodig te hebben. Het nou, zal mij benieuwen wat de psychiater te weten kan komen over onze meneer Dennison. Voor zover wij weten, Aardeel, hebben ze voor deze ingreep hooguit een week de tijd gehad. Mm -hmm. Hier heb ik een uh, heel recente foto van Dennison. Het lijkt toch haast onmogelijk. Dat is bijzonder interessant. Ja, maar zo'n verandering, kan dat in een week? Oh, voor zover ik kan zien is er maar ook één plaats gesneden... aan de buitenkant van het linker ooglid. Kleine incisie die misschien wel met één hechting bij elkaar gehouden werd. Ja, dat kan makkelijk binnen een week geheeld zijn. Hij kan hoogstens nog wat naadpijn gehad hebben. Ik heb sporen gezien van een lichte ontsteking. Hebben ze maar één snee gemaakt? Ja, om het ooglid een tikje omlaag te kunnen trekken. Zeg, hebben jullie toevallig een foto van die Merrick bij de hand? Mm -hmm. Ja, ja, zie je wel. Nee. Kijk, bij hem zit het linkerooglid lager door een samentrekking van de huid die het gevolg is van dat litteken. Daar. Uh -huh. Zo te zien. Ja, ik nog een slager gedaan. Dat had nooit zo gehoefd. Uh, dat litteken is van een wond die Merrick in de oorlog heeft opgelopen. Hij was toen nog maar een jongen. Maar hoe is het in godsnaam gelukt Dennis en net zo'n litteken te geven zonder te snijden? Ja, Het is verrekte knap gedaan. Een mooier staartje tattoo-weerkunst heb ik zelden gezien. En zo hebben ze ook die moedervlek op zijn rechterwang gemaakt. Mm -hmm. Ik kom in mijn vak natuurlijk nogal eens wat tatoeages tegen. Al gaat het bij mij dan om het verwijderen ervan. Mm -hmm. De haarlijn hebben ze door een grondige epilatie meer naar achteren gekregen. Afscheren kon natuurlijk niet. Dan was ze teruggekomen. Mm -hmm. Die plek haar is meneer Dennison voorgoed kwijt. Dat is allemaal tot je dienst. maar leg die twee koppen nou eens naast elkaar? De echte Dennison en de echte Merck. Dennison heeft een tamelijk mager gezicht en zonder baard zou je nog magerder lijken. Merck heeft zware kaken. En kijk eens hoe verschillend die neuzen zijn. Hmm. Dat hebben ze met siliconen injecties gedaan. Kon het voelen aan zijn wangen, geen twijfel mogelijk. Hmm. Leuk spul, siliconen. Dennison was objectief gemeten en week kwijt. Hij zei dat hij een week uit zijn leven mist, als je dat bedoelt, ja. hmm. Nou, dan heb ik zo'n idee dat ik wel weet hoe ze het aangelegd hebben. Hij is natuurlijk verdoofd en ze hebben gezorgd dat hij de hele week niet bijkwam. Ik zag een pleister op zijn linkerarm. Ik heb er niet onder gekeken, maar daar heeft natuurlijk het infuus gezeten... ...waardoor hij kunstmatig gevoed werd. Ja, ja. En dat sneetje bij zijn oog had een week nodig om te helen. Elke goede chirurg had het in vijf minuten kunnen doen. Daarna hebben ze hem getatoeëerd. Nou, en dat geeft nogal wat napijn. Maar die zou na een week zeker verdwenen zijn. Maar de rest konden ze op een dode gemak doen... Kijk, kijk nou nog eens naar die twee foto's. Mm -hmm. De beenderstructuur van hun hoofd heeft grote overeenkomsten. Aha. Als je een foto had van Merrick van zo'n 15, 20 jaar geleden... zou hij er daarop ongeveer zo uitzien als Dennison, denk ik. Althans, zoals Dennison er vroeger uitzag. Die Merrick was zeker nogal een luxueus leven gewend. Ja, daar is hij rijk genoeg voor. Ja, dat kan ik aan zijn gezicht zien. Die Dennison lijkt mij een tikje onder voet. Het is grappig dat je dat zei. Hoezo? Nou, Uit de verzamelde gegevens blijkt wel dat Dennison of een alcoholist was. Of op het punt stond er eentje te worden. Hij is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is op 24 juni ontslagen. Nou, dat klopt dan precies. Alcoholisten eten niet meer. Ze halen hun calorie uit de drank. Goed, ik geloof dat dit alles is wat ik vanavond voor jullie kan doen. Ik zou die Dennison hm. graag morgen nog eens wat beter bekijken... om te zien of ik hem zo'n vroeger uiterlijk terug kan geven. Maar dat zal niet meevallen. Die polymeren van siliconen zijn er verdomd moeilijk weer uit te krijgen. Is er verder nog iets? Uh, nee, Aardel. Nee, bedankt. Goed, dan ga ik maar. een lange dag geweest. Ik moet eens naar bed. Tot ziens. Ja, tot ziens. Tot ziens. Hoe denk jij erover in? Het gaat mij echt boven mijn pet. Ik hoop dat wij van Harding wijzer worden dan van Aardel. We schijten er tijd voor te nemen. We moesten maar een pot koffie zetten. Volgens mij moet Dennison geen moment alleen gelaten worden. Je hoort het, zo. Ga naar hem toe. Ik ga al. Uh, Laat hem praten als hij dat wil. Praat met hem mee, maar hou je op de vlakte. Oké. Okay. Dennison is er niet best aan toe. Hoe bedoel je dan? Psychisch. Ze hebben hem ongenadigde grazen gehad. Was is een week weg uit zijn leven. En alles... Wat ze met hem uitgehaald hebben, is in die week gedaan. Nou, Aarder, dacht dat hij die hele week buiten bewustzijn is geweest. Nou, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ze zullen hem wel middelen hebben toegediend om hem die week psychisch in het geregeld te krijgen. U bedoelt een hersenspoeling? Mm, zoiets, ja, ja, ja. Degenen die dit met Dennison hebben gedaan, zaten met een probleem. Kijk. Het ideaal zou natuurlijk geweest zijn om hem zo te bewerken dat hij zelf dacht dat hij merk was. Maar ja, dat was niet te doen, zeker niet in een week. Dus moesten ze wat anders verzinnen. Het was er om te doen, Dennison in dat hotel als merk te laten wakker worden, zonder dat hij compleet in elkaar zou klappen. Ze wilden bijvoorbeeld per se niet dat je het eerstvolgende vliegtuig naar Londen zou nemen. Hmm, en dus? Hypnose. Ja, ja. Ja, volgens mij hebben ze Dennison al die tijd in een staat van hypnose gehouden. Maar dan hypnose door middel van psychopharmaka. In die periode hebben ze zijn psyche afgebroken. Ik vermoed dat Dennison al neurotische trekjes had. En ongetwijfeld waren er de nodige aanknopingspunten, ik bedoel. Irrationele angsten, halfgenezen trauma's enzovoort. Ja, wat bedoelt u met neurotische trekjes? Ja, dat kan ik niet zomaar zeggen. Maar ik vermoed dat hij geestelijk al in de knoop zat... ...voor dit met hem werd uitgehaald. Ja, klopt van de Mollemolen? Nou, zover zou ik niet willen gaan, McCready. Maar ik denk dat er dingen waren gebeurd... ...waardoor hij al flink uit het lood was geslagen. Ja, dat klopt. Hij was zijn baan kwijt gegaan, ontslagen. Hmm. Hmm. Uh, ja, ik, ik had toch geen tijd om u dat te vertellen. Hier is zijn dossier. Dan Kijk, uh... Ja. u eraf. Ja, ja, ja. ja, ja. Als ik, had ik dit maar eerder geweten, dan zou een hoop moeite bespaard hebben. Hmm. Hij was filmregisseur, hmm? gespecialiseerd in documentaires en reclamespots. Blijkbaar is het een keer flink uit de klauw gelopen en dat heeft zijn bedrijf eens maar geld gekost. Het werd op rekening van zijn drankprobleem geschoven en uh, ja, toen is hij ontslagen. Oh, maar dat is het niet geweest waardoor hij uit balans is geraakt. Dat drinken was een symptoom, niet de oorzaak. Ik zie hier dat zijn vrouw drie jaar geleden is gestorven. Ja. Kennelijk nog heel jong. Iets bekend over de dood. Nee, nee, maar daar kan ik wel achter komen. Oh, als je dat zou willen doen. Zou best dus kunnen dat hij pas daarna stevig is gaan drinken. Daar gaat het nu niet om. Ja, voor mij wel. Ik moet die man behandelen. Dat begrijp ik, dokter, en u krijgt ook alle informatie die u nodig heeft. Maar waar het mij nu om gaat is. wat hebben ze precies met Dennison gedaan en hoe hebben ze het gedaan? Oké. Okay. Ze uh, mm, hebben Dennison, om zo te zeggen, geestelijk ontmanteld. Ja? Alles wat hij overhield was een naam en een plaats. En die plaats was dan nog niet eens exact. Giles Dennison uit uithemsterte. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zorgen voor een complete amnesie... Uh, ...ik bedoel uh, geheugenverlies... Mm -hmm. ...maar dat wilden ze niet. Want het was de bedoeling dat Dennison voor Merck zou doorgaan... ...dus moest hij voldoende persoonlijkheid over hebben om die rol te kunnen spelen. Maar ja. ook weer niet al te veel persoonlijkheid... ...want dat zou het gevaar met zich meebrengen... ...dat hij de hem opgedrongen identiteit meteen zou ontkennen... Mm -hmm. Hij moest dus in een soort, uh, zal ik het noemen, tussenstadium verkeren, een soort uh, half bestaan, Begert u? Ja, ik ze hebben een paar sterke psychische blokkades weten in te bouwen... met het gevolg dat hij zichzelf geen vraag gaat stellen over zijn achtergronden. En uh, om het nog ingewikkelder te maken... hebben ze hem speciaal gekozen valse herinneringen ingeprent. Hij herinnert zich bijvoorbeeld heel duidelijk een spelletje golf dat hij gespeeld heeft... Maar tegelijkertijd weet hij dat hij nog nooit van zijn leven een golfklap heeft aangeraakt. Dus daar is hij flink van in de war geraakt. En dat heeft een verlammende uitwerking op zijn wil. Zodat hij voorlopig maar blijft zitten waar hij zit. zijn hotel in Oslo. In de hoop dat het hem allemaal nog eens duidelijk zal worden.